De Syrische opstandelingen zijn niet bereid om zwart op wit te garanderen dat ze dinsdag. Het regime van president Assad had zo'n garantie geëist. De afgelopen week bereikte VN-gezant Kofi Annan een akkoord over een wapenstilstand. Vandaag stelden de Syrische autoriteiten de schriftelijke garantie als extra voorwaarde. De rebellen zeggen die niet te accepteren, omdat ze het regime van president Assad niet erkennen.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 De Nederlandse Davis Cup ploeg heeft ook de laatste twee partijen tegen Roemenië gewonnen. Gisteren was het team van captain Jan Siemering al zeker van de overwinning door een 3-0 voorsprong. Vanmiddag wonnen Robin Haasen en Thomas Gorel in Amsterdam ook hun tweede enkel spel. Inzet van dit weekend was een plaats in de play-offs voor de wereldgroep. De Belgische wielrenner Tom Bonen heeft voor de vierde keer de klassieker Parijs Roubaix gewonnen. De laatste 50 kilometer reed hij alleen over de kasseien. Het achtervolgende peloton, dat toen al was uitgedund door tempoversnellingen en valpartijen, kon niet meer in de buurt komen. De sprint om de tweede plaats werd gewonnen door Sebastien Turgot, derde werd Alessandro Balan. Het weer vanavond en vannacht regen, de wind neemt in kracht toe. Morgen het grootste deel van de dag grijze regenachtig, het wordt zo'n 13 graden. Dit was het en. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest.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 Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de N207 richting Hillegom staat file voor Hillegom 2 kilometer, en dat komt door bezoekers aan de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja, het zoals je hoort, een beetje verkouwen of uh, een keelontstekentje, dat begint het geloof ik te worden, maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker, een druk weekje. Ja, vertel ons, wat heb je allemaal uh, uitgefroten? Ik ben natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van Talent of the Voice, uh, de vorige week op ik vrijdag.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 Toch is het toch nog een piepklein gangje. Nu is de ijs nog bevroren. Zondag morgen begint te dooien. Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 de wedstrijd begint Het is de tocht der tocht de hele land heeft weer zin Vijftien jaar terug Toen won Agennet Dit is vandaag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 Hey, um, straks natuurlijk Popster Henry tweedeur wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied zullen we onder andere over de voice kids hebben ongetwijfeld 2,7 miljoen kijkers of zo. 2,9 ja zoiets. Ja, echt? ik heb het uh, nog niet gezien ik uh, ben uh, ik, ik was eigenlijk mijn bed uit <laughs> ja echt ja, serieus nou ja en uh, dat later ook um, straks een fragment van um, nou ja er wordt muziek gemaakt er wordt gemaakt met akkoorden en heel veel artiesten gebruiken vier dezelfde akkoorden er zijn dan inspeeld en hebben dat ook, elkaar ook straks ook muziek goed. van Shaka Khan Eat Nobody en hier is Avicii. Ja, ah, komt ie aan.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 Ja, Pascal? Ja. Je spreekt met Rudy en Roy. Hé, hey Rudy. We hebben een boodschap voor je. Wil je even luisteren? Nou. me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen, nog zolang lang de weg te gaan. Het spijt me, vergeet. me.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 Game. Ik kan niet naar Chili, kan niet naar Chili Na China, dat is met de druk. De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 Saw you, saw you, you, you, you from afar Thought I say what's up You can't tell me your name When we waking up They say that they call me Tilt you, I'm good, I'm butch it Now you can kiss your own And goodbye, smooch it You're a beast, you're, you're a beauty Man, I think somebody Didn't give cute for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 We don't want to go outside tonight in the pipe, fly to the motherland, or we'll sell love to another man. It's too cold.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 maar, uh, nou ja, hopen dat KPN snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans Sas er tussen zit. Frans Sas? Ja, die ken je wel, die kamer... Geen idee. Uh, ja, Frans Sas? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het Buurman en feest. Uh... Oh, ja, ja, die ja, ken maar ik, die ja, ja. Ja, ja, ja. Aardig gast. Ja, aardige dan moet je kijken of er ertussen uh, zit. je van stand Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou...